Polen neemt de Amerikaanse belangen in Syrië waar sinds de Amerikaanse ambassadeur uit het land werd teruggetrokken. Twee verdachten van mishandeling en bedreiging van Amsterdamse agenten worden niet vervolgd. Volgens de rechtbank hebben de twee agenten in hun proces verbaal gelogen. Ze schreven een parkeerboete uit en zeiden dat ze daarna waren mishandeld door de twee verdachten. Uit camerabeelden bleek dat niet waar te zijn. Volgens de rechtbank hebben de agenten doelbewust een onjuiste versie van de waarheid opgeschreven.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 Volgens de politie probeerde een groep demonstranten een blokkade te doorbreken... om bij de route te komen die de neonazis volgden. Ook heeft de politie een blokkade van zittende demonstranten op de route verwijderd. Zeker twintig betogers zijn aangehouden. Schaatser Bob de Jong heeft in 10-11 de wereldbekerwedstrijd... over 10 kilometer op zijn naam geschreven. Hij won met minim verschil van zijn teamgenoot Jorrit Bergsma. Het brons ging naar de Noor Harvard Bukko. Het weer. Vanavond kans op regen. Vannacht koelt het af naar een graad of drie. Morgen eerst bewolkt, later regen, het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tijd voor de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij hier op CFM Zandvoort. De 40 beste platen van heel Europa. De jaargang 22 alweer van de hitlijst. Aflevering 9 daarvan, Vandaag alweer 2 maart 2012. De lijst bestaat uit 40 platen. Daarvan deze week 16 stijgers, Twee zittenblijvers, 19 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst moeten. Kevin de Grou doet dat met Sweeder na 18 weken. Een weekje minder voor Nickelback When We Stand Together verdwijnt na 17 weken. Lana Del Rey die verdwijnt ook met haar single Video Games. Zij stond ermee 14 weken in de lijst. Snel stijgen, een goede week deze week voor Katy Perry. Part of Me gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. Een slechte week is Love Suicide. Tinny Tampa en Estadion, die zijn namelijk de snelste dalen van deze week. In totaal zakken zij 10 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, dat is Cobra Starship samen met Asabi, You Make Me Feel. Die plaat staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. Zakt wel van 36 naar 40. Ook zakkend is Tire Cruise en Florida, The Hangover. 16 weken lang staat die plaat in de lijst en zakt van 37 naar 39. Op 38 zometeen de man die ooit een vriendin had die Rihanna heette. Er zijn nieuw binnenkomer op plek 38 beginnen onderaan bij 40. Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. la la la. La la la la. La la la. la, la, la. ...staat de plaat al in de lijst van Europa... ...en handen van Cobra Starship en Sabi You Make Me Feel... ...zakken wel vier plaatsen van 36 naar 40. En het had heel anders kunnen lopen... ...maar na de succesvolle singles van zijn laatste album Fame... ...zoals uh, Beautiful... Beautiful People and Look At Me Now... ...en natuurlijk Yeah Yeah Yeah... ...bewijst Chris Brown dat hij toch wel bij de top van de muziekindustrie behoort. De navolging van Fame verschijnt uh, bijna een jaar later... ...zijn vijfde studioalbum Fortune... ...het laatste deel van Het Tweeluik... Enige echte lied van Fortune die bedaagt de veelbelovende titel Turn Up The Music. En hiermee keert Chris Brown weer terug naar de inmiddels zo vertrouwde electro dance sound waarmee eh, hij eerder al een monster-hit wist te scoren. De die is eh, afkomstig van het duo The Underdog dat fantastisch werk aflevert. Van een energieke... Dan uh, val je zo weer in een smoothie rb achtige bridge. Tot wel, van alles zit er in die plaat. Zelfs Chris Brown komt nog uh, terug de, de dansvloer op. De plaat kan je wel een beetje vergelijken met de LMF, IO's, Sexy and I Know It en de Party Rock Anthem. Qua sound gaat de plaat Turn Up The Music wel een beetje eroverheen hoor. Chris Brown is terug en Turn Up The Music zal uh, spoedig overal ter wereld wel naar nummer 1 toe schieten. Begin is er in ieder geval, want daar komt de lijst binnen van Europa op plek 38. Chris Brown en turn up the music. 9 uur. Onder zijn artiestennaam natuurlijk Avicii en Levels. En met die plaats staat hij alweer 17 weken in de lijst, zak van 33 naar 37. En de mannen van de Far East Movements die zijn weer terug, want na de geflopte single Yellow brengen ze nu de nieuwe single uit Live My Life. Het Aziatische kwartet heeft nu gekozen voor hitgevoelige elementen bij elkaar. Een van die elementen is natuurlijk de producer Red One, en die andere die heet Justin Bieber deze onwaarschijnlijke samenwerking die blijkt dan uh, erg goed uit te pakken. Het is de eerste keer dat uh, Justin Bieber zijn vocale uitleent voor een dansgeoriënteerde plaat. Er ligt toch het startschot nu voor een draai aan zijn carrière in de richting van uh, leermeester Usher. Over de beats van Red One droppen de like-a-G6-basen hun raps. Maar uh, stiekem is het gewoon Bieber die wel de sh show steelt in deze plaat. Gelukkig gaat de single Live My Life niet. De single Yellow achterna. En komt deze plaat gewoon lekker binnen in de lijst van Europa. We zijn aangekomen bij plek 36 en die is deze week voor de Far East Movements featuring Justin Bieber. Live my life. I'm gonna live my life. No matter what we party I'm gonna live my life. I know that we gonna be alright.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 High. Binnen met deze plaat. Birdie, people help the people. En in de tweede week gaat ze omhoog van 38 naar 34. 33 is voor de Crystal Fighters in de Champions Sound. Vijf plaatsen zakken zijn naar beneden in de 15e week. En op 32 vinden we dan Simple Plan en Kneen. Wel op internet al in december enige aandacht besteed werd aan de derde single van het vierde Simple Plan album Get Your Hard On. Was het denk ik toen gewoon nog te koud. En nu met de linten voor de deur is het eindelijk tijd om deze plaat naar buiten te brengen. en krijg je zin in de samenwerking van de frans canadese pub-punk-band. En de Somalische rapper Caneën. The Summer Paradise is de... The... Weinig aan de verveelding overlatende titel van dit uh, hartverwarmende en huidbruinende staaltje Pop Rock. Beter materiaal om zwinters uh, lekker weg te dromen over zomerstemperaturen, die bestaat er niet. Het enige wat de heren van Plan eigenlijk beter hadden kunnen doen, was dit nummer ook daadwerkelijk in de zomer uitbrengen. Maar sinds Michel Telo de zomer naar Nederland al heeft uh, laten komen, schijnt overal wel de zon. En deze plaat gaat daar zeker aan meewerken. Summer Paradise is een uh, samenwerking dus van A Simple Plan en Ken 1. En staat op het vierde album van uh, Simple Plan. De heren komen binnen op plek 32 in de lijst van Europa. written in the sand Summer paradise. En we gaan eens kijken of dat weekend ook voor ons is. ZFM Westkust weerbericht. Nou, het blijft in ieder geval vandaag wel droog en zonnig. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. komende nacht dan is het bewolkt en nevelig, maar het blijft wel droog. Wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Zaterdag overdag dan verandert er heel weinig. Het is droog en een beetje nevelig. De wind die waait dan uit het zuid tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. In De nacht naar zondag dan is het weer wisselend bewolkt en valt er misschien zelfs een klein buitje. De wind die waait meest matig uit het westen en het koelt af naar ongeveer 5 graden. De zondag dan weer geregeld zon, maar in de middag ook weer kans op een klein buitje. De temperatuur zondag zal stijgen naar ongeveer 9 graden en dat alles bij een matige west tot zuidwestelijke wind. Heb ik ook nog een kleine waarschuwing voor je. Namelijk, namelijk te flitsen op de A9 en dat is uh, Alkmaar richting Haarlem ten hoogte van hectometerpaal 55.1 dat is knooppunt Beverwijk. daar staan ze onder het uh, viaduct bij de A22 het ritme van stand voor, stand voor, C, C, F, M, F. van Dan. Hey,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 Bye. En uh, vorige week kwamen ze daarmee binnen op 35 in de lijst. En deze week schieten ze omhoog naar 31. Mooi even achterom kijken naar wat we dan gehad hebben. Cobra, Starship en Sabi, You Make Me Feel zakken van 36 naar 40. Van 37 zakken naar 39, Tiger Cruise en Rider hang over. Chris Brown, Turn Up The Music, komt nu binnen op 38. 37 vier plaatsen verliezen in de zevende week voor Avicii en Levels. The Far East Movement, samen met Justin Bieber, Live My Life, komt nu binnen op 36. 35 is voor Jason Rulo, Fight For You, in de 15e week zakte hij drie plaatsen. Tweede week voor Birdie, People Help The People, ze gaat van 38 naar 34. En van 28 naar 33 gaan de Crystal Fighters en de Champions Sound. 15 weken lang staan ze in de lijst. Simple Plan en Kaneen kwamen binnen met de Summer Paradise op 32. Naar 31 hoorde je net in de tweede week omhoog. Dus van 35 naar 31 train en drive-by. Rihanna, You're the One, die vinden we op 30. 16 weken staat de plaat in de lijst. En zakt de 6 zes plaatsen van 24 naar 30. 29 die krijg je ook niet van mij. Want dat is Katy Perry, the one that got away. In 14 weken zakt zij. Van, 9 en, van 23 naar 29. 28 die is van uh, Bruno Mars. It will rain in 14 week zak het van 25 naar 28.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 Week in de lijst omhoog van 29 naar 25. Het is alweer bijna 4 uur. Wat gaan we naar 4 doen? Nou, dan gaan we op weg naar de nummer 1 van Roma. En welke plaat dat is, dat hoor je dan even voor de klok van 5. 23, die heb ik nu voor je klaarstaan. Dat is uh, Lily en I Follow Rivers. Tweede week voor Likely. I follow Rivers. Vorige week kwam ze binnen op plek nummer 30 en deze week dus omhoog alweer naar uh, nummer 23. Kwijt voor het nieuws van 4 uur nog maar even snel achterom, dan vinden we Rihanna, you're the one op nummer 30, zes plaatsen vries in de 16e week. Katy Perry, the one that got away, staat 14 weken in de lijst, zak 6 plaatsen naar 29. Bruno Mars, it will rain, staat 14 weken in de lijst en gaat naar beneden en wel van 25 naar 28. Spencer uh, en Spencer Hill en Nadia Ali, Believe It, 9 weken in de lijst, 5 plaatsen verlies. 5 plaatsen winsten voor Madonna, Nicky Minier en Mia, Give Me All Your Loving in de derde week omhoog van 31 naar 26. Van 29 naar 25 in de vierde week, Alicia Reed en de Jump Smokers, Alone Again. Snow Patrol staat ook 4 weken in de lijst met In The End en gaat hem ook van 26 naar 24. Nikkili, I Follow Rivers staat 2 weken in de lijst, dus gaat omhoog van 30 naar 23. 22 is 10 plaatsen verlies in de 12 week voor Timberland. Ginny Tampa en S.A.D. Love Suicide. Coolplay met Charlie Brown staat die 13 weken in de lijst En zakt er 5 plaatsen van 16 naar 21. Ed Sheeran en zijn Lego dat is de nummer 20 van deze 14 weken in de lijst. En uh, zakkend van 18 naar 20. Tot het nieuws van 4 we gaan we nog een klein stukje doen dan van de nummer 19. Gauthier en de... E